met het NOS Journaal. In een café in Ede worden meerdere mensen gegijzeld. Sinds vanochtend vroeg staat het centrum vol met politie en ME. De gijzeling is in een populair café op een plein in het centrum van Ede. Er is niet veel bekend over de situatie. De politie sprak eerder over een persoon die een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormt. De omgeving is afgezet en voor de zekerheid worden zo'n 150 woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. Vanwege de politieactie rijden geen treinen tussen station Ede-Wageningen en Barneveld-Zuid. In het zuiden van Libanon is volgens bronnen van persbureau Reuters... een auto met waarnemers van de VN-Vredesmacht Unifil getroffen... bij een Israëlische luchtaanval. Er zouden gewonden zijn gevallen daarbij. Het incident zou zijn gebeurd in de omgeving van een dorp... een paar kilometer van de grens met Israël in het zuiden van Libanon. In de auto zaten drie waarnemers en een vertaler. Het Israëlische leger weerspreekt dat Israël een, een Unifil-auto heeft geraakt. De snelweg A29 is bij Barendrecht richting Rotterdam nog tot 1 uur vanmiddag dicht. Vanochtend kwam daar een automobilist om het leven. Die reed met een personenwagen achter op een vrachtwagen. De hulpdiensten waren er snel bij, maar konden niets meer doen voor de bestuurder. De vrachtwagenchauffeur bleef voor zover bekend ongedeerd. Het verkeer kan omrijden, meer daarover in de... Het verkeer kan omrijden. Daklozen krijgen vaker boetes voor het slapen in de buitenlucht. Een landelijke registratie is er niet, maar alleen al in Rotterdam werden vorig jaar twee keer zoveel boetes uitgedeeld. Bestuurders zijn het er doorgaans over eens dat de bekeuringen geen oplossing zijn voor de overlast. En dan tot besluit nog het weer. De bewolking laat zich vanochtend zien. En vooral in het westen is er soms wat regen. In het oosten laat de zon zich zien. Daar kan het vanmiddag 19 graden worden. Er staat niet veel wind. Morgen grotendeels droog, maar later in de middag wel regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Uh, ja, we gaan uh, uh, even door naar het uh, tweede uur. Uh, straks komt uh, Jelme Koper over de politiek, maar, maar... Uh, we hebben eerst nog eventjes Karina uh, Veren die heeft van de week nog ja, een stukje over uh, Thijsens Hof. Ja. En uh, dat wil ze graag nog even laten horen. Hallo? Carina, hier, live op ZFM Zandvoort. Zandvoort. Goedemorgen, Johan van Thijsenshof. Goedemorgen. Ja, je, je liet mij even weten dat, uh, dat na het bezoek van de afgelopen keer... dat we op zoek waren naar de ijsvogel... en dat de lente natuurlijk uh, begonnen is in Thijsenshof ook... Uh, dat je zei van, ik heb eigenlijk wel een mededeling voor het komende paasweekend. En dat is dus al morgen en overmorgen. En hoe leuk is het voor de mensen dat ze misschien denken van... nou, ik heb eigenlijk nog helemaal niks op de agenda staan dat ze door jou nu even enthousiast gemaakt worden. Want er is van alles te doen, hè, in het Thijsenshof. Er is van alles te doen en uh, zeker ook te zien. Want daar gaat het in feite ook een beetje om. Uh, want het, uh, het voorjaar barst wel los nu. En uh, dat is niet uh, overal, maar zeker in het uh, Dat alles groen wordt en alle uh, voorjaarsbloeiers uh, boven de grond komen. En uh, sommige voorjaarsbloeiers hebben ook een... Uh, een, een speciale groepsnaam en dat noemen wij dan de Stinzenplanten. Ik vind het nou, helemaal geen voorjaarsnaam. <laughs> ik vind Stinzen helemaal niet zo uh, een aantrekkelijke naam eigenlijk. Dat je denkt, niet. leuk ik ga een Stinzenplant kopen. Maar dus wat is precies een Stinzenplant? Nou een stinzeplant is eigenlijk een uh, verzamelnaam van een aantal voorjaarsbloeiers die vroeger, uh, dan spreek ik over 16 1700 uh, naar Nederland zijn gekomen. Uh -huh. uh, en dat heeft te maken met uh, mensen die een, uh, ja, toch een beetje geld gingen verdienen in die tijd... Uh, een landhuis neer konden zetten. En om dat landhuis wilden ze uh, wel een mooie tuin... En uh, die mensen raakten ook wel in contact met andere mensen iets verder weg, rond de Middellandse Zee en uh, de Caucasus en Turkije. En daar uh, zagen ze plantjes uh, en bloemetjes die ze in Nederland niet kenden. Aha. En die wilden ze graag meenemen omdat het nou bijzonder was. En dat zijn onder andere de sneeuwklokjes en de krokussen en de wilde jersinten. Ja. De holwortels. En dat zijn eigenlijk allemaal exoten die in Nederland inmiddels zijn ingeburgd. Ja. ja. Uh, en een, ja, een aantal daarvan die vallen onder de groep van de planten. En, en, dus, en, en stinzeplanten is een woord uh, met een, een Friese woord zit erin. Uh, het woord stins is echt Fries voor um, gebouw, steen... Uh, en zo is dat een beetje uh, in Nederland uh, terechtgekomen. Oké, okay. zijn ze ook zo sterk dan als... Nee, nee, nee, maar het heeft oh. dus te maken met die landhuizen. Ah, uh, kijk, natuurlijk. Het, het ja. is eigenlijk zo dat een, uh, in 1930 uit mijn hoofd uh, is er iemand op onderzoek uitgegaan naar... Uh, Speciale bloemetjes rond landhuizen. En toen kwam die ook in Stiens. En in Stiens staat een Stins. <laughs> dat klinkt dan heel apart. Ja, uh, dat is een, een toren, uh, een, een stenen toren. En om dat gebouw groeiden bloemetjes die hij niet kende. Uh -huh. En uh, dat was toen het Haarlems klokkenspel. Dat is ook een van de Stins bloemen. En uh, ja, zo is die naam eigenlijk, uh, dat is een van de, nou ja, zo is die naam eigenlijk ingekomen. Ja. Uh, rond de stins groeiden die bloemetjes en nou, dat zijn stins en uh, Zo kwam het woord okay. een beetje in de wereld. En ja. dat is dus ja. uh, de komende paasdagen bij het ook te verkrijgen? Dit is ook te verkrijgen. Ja, we hebben dus een aantal van die Stinse planten uh, hebben wij uh, in, ons, in, in de verkoop staan. Maar ongeveer 80% van de planten die op die lijst staan. Want het wordt ook verzameld door mensen. Die zijn ook te zien in Thijsershof. Nou, wat leuk. Dus er is ook een expositie ook weer in de expositieruimte, uh, of niet? Ja, er is een expositie. Er is een lezing. Er zijn uh, rondleidingen. Uh, er zijn kinderworkshops, er is een verhalenverteller over uh, die planten. Uh, en dit doen wij samen met uh, de IVN. De IVN organiseert Wat dit ja. samen met uh, Thijsenshof. En dat is dus op maandag? Dat is op maandag, tweede okay. paasdag. Ja. Ja. Nou, ja. heel ja. goed. En waar ja. is het Thijsenshof ook alweer? Het uh, Thijsenshof is in het Bloemendaalse bos. Uh, Mollaan nummer vier. Nou, voor alle mensen. En hoe laat uh, kunnen ze terecht op tweede paard? Ja, de, ja ze, de deuren zijn al open, maar om tien uur uh, mag je naar binnen. Ja. Uh, van tien tot vier. En dan uh, kan je je aansluiten bij een van de vele rondleidingen of de, de lezingen volgen. Moet en voor ze... de kinderen is het natuurlijk hart, hartstikke leuk om uh, een ja. workshop te doen. Kunnen ze ja. van tevoren zich aanmelden online of is dat niet nodig? Nee, maar je kan gewoon naar binnen. Nou, supergoed. Het is nog gra gratis ook. Nou zeg, dat is helemaal een goede mededeling. Hele ja. fijne paasdagen voor jou. En uh, bedankt voor, uh, voor dit leuke uitjes tip. Voor deze leuke uitjes tip. Nou, graag gedaan. En uh, wees welkom. Ja, tot snel. Groetjes. Ja. Goed, uh, dat was Carina over Tijdens Hof. We hebben nu aan de lijn onze politieke verslaggevers Jelmer Koper. Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Nou, we zullen maar meteen met de uh, we gaan het hebben over de politiek in maart, maar we uh, beginnen natuurlijk met het allerlaatste nieuws. En dat gaat over 30 uh, statushouders die worden opgevangen in het NH hotel. Wat kun jij erover vertellen? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou, dat nieuws uh, heeft ook uh, Zandvoort uh, de politiek zelf uh, gisterochtend bereikt. Ja. Uh, dat er uh, 30 zouden zijn uh, voor de context. Dat zijn mensen die hier uh, gewoon mogen blijven met een verblijfsvergunning. Uh, en dus ook op zoek zijn naar huisvesting. Uh, worden vaak nog wel opgevangen in asielzoekerscentra, mm -hmm. zoals Ter Apel. Uh, wat, wat natuurlijk uh, aan het overlopen is, wat je steeds in het nieuws ook leest. Ja. Uh, en het COA, zeg maar de uitvoeringsinstantie uh, die dat allemaal moet regelen, die opvang. Uh, die heeft gisterochtend de gemeente me medegedeeld dat er uh, uh, 30 statushouders uh, worden gehuisvest in het NH-hotel. En uh, daarvoor heeft die organisatie uh, 15 kamers geboekt. Uh, voor de duur van twee maanden in ieder geval. Um, en ja, de, de, de pers bereikte dit nieuws. Uh, dat is wel misschien een grappig. Uh, uh, Detail ook uit, natuurlijk, ja. nu, nu net uh, voor het paasweekend uh, dacht ik zelf ook even, nou, uh, gewoon de dag uh, mooi afgerond, yeah. zeg maar. Yeah. En toen, uh, gisteren om half zes, uh, kregen we het nieuws eigenlijk binnen. Uh, dat dit uh, is besloten en dat de gemeente ook uh, ja, zich een beetje overvallen voelt. Uh, zeker omdat dit gewoon zo gebeurt uh, en omdat Zandvoort... Eigenlijk al jarenlang voldoet aan de taakstelling. Uh, dus het aantal mensen dat je moet opvangen volgens het beleid. Ja, maar goed. Uh, uh, dus wet... ja, dat was de re reactie begrijp. van het college. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar het COA dat wettelijk gezien. Die hebben de mogelijkheid hè, om uh, in te grijpen. Ja. Buiten uh, het, het besturen van een gemeente kunnen ze dit gewoon doen. Ja, precies. Dus. Dat, uh... Uh, het is natuurlijk uh, eigenlijk ook. Uh, het, het op zich, deze handeling zelf, is op zich niet zo heel vreemd. Uh, waar vooral veel over te doen is, uh, is gewoon hoe, de manier waarop, zeg maar. Nee, daar ben ik met ik je eens. Het is, uh, is min of meer yeah. overval, dat begrijp ik. Yeah. Nou ja, het zal tot veel uh, discussies uh, uh, leiden de komende dagen, dat is ongetwijfeld zo. Maar ze hebben in ieder geval een uh, goed hotel uitgekozen, gelukkig. Want uh, um, ja, een kamertje van 2.200... Uh, 100 per nacht. Dat is twee maanden lang 60 nachten. Maar goed, we moeten misschien. Het is niet zo jammer dat deze mensen ook. Deze statushouders die eigenlijk ook een huis moeten kunnen krijgen. Dat die in Zandvoort gehuisvest worden. Het is inderdaad niet zo dat deze mensen hier blijven. Totdat ze een woning hebben in Zandvoort. Dat lees je natuurlijk. Dat is misschien nog even goed om aan te stippen. Of vind ik belangrijk om erbij te zeggen. Uh, bij dit soort nieuws zie je wel altijd dat uh, uh, mensen, ook uit de politiek, ja. uh, snel op de populistische trein staan. Ik ben het met je eens. Ja, ik, zag een, ja. ik zag al een hele dat discussie op, op Facebook langskomen tussen uh, Mirko okay. Gerrits en, ja. en, en uh, Karim el kabali Ik weet niet of je het gezien ja. hebt, maar ja, dat ging er hard aan toe. Ja. Maar goed, die discussies krijg je natuurlijk toch. Maar uh, ja, nou ja. aan de andere kant, uh, we moeten uh, ook niet vergeten dat deze mensen gewoon ergens uh, moeten verblijven. En, uh... ja, welke periode? Is er, is er een, een periode aan? Uh, vast? Ja, twee maanden. Twee maanden? Twee maanden. En uh, strookt dat dan niet met, uh, met de, de, de toeristen? Die, er kunnen 30 min, minder uh, families uh, in, de, in de hotels komen. Ja, dat klopt. Dat is toch best een. Uh... Nou ja, wat is. Um, um, uh, in ieder geval is hier voor afgesproken twee maanden. En uh, verder is ook eigenlijk niet heel veel duidelijk geworden. Nee. Uh, maar de, het, het, uh, de context nog even erbij is natuurlijk, of dat zei ik net al, is dat het COA uh, uh, nu elke keer een boete ontvangt. Elke dag. Dat ter Apel te vol is. Ja. Daar en ja, wel daar wel is, mee, eigenlijk is deze maatregel daar een uitvloeisel van. Ja. Uh, ze zoeken gewoon overal plek. En, uh, ja. uh, dit gaat dus niet om asielzoekers. Dus mm -hmm. de uh, want uh, die wilden we volgens mij ook nog even aanstippen. Ja, natuurlijk Ja, dat daar, is ook, uh, wat, uh, ja daar is ook wat uh, over ja. gezegd deze week. Klopt. Um, uh, want dat gaat dan weer. Uh, over asielzoekers, dus uh, Goed, ja. mensen die hier uh, binnenkomen uh, en nog in de procedure moeten. Um, uh, daar heeft de gemeente toevallig ook deze week het college um, uh, uh, meerdere mogelijkheden voor gepresenteerd. Een aantal scenario's um, uh, die binnenkort... ...zullen worden voorgelegd ja. ook aan de, aan de gemeenteraad. Ja, het staat er uh, op de agenda de... van de commissievergadering uh, komende maand. Ja. Dus um, ja. ja, dat gaan we meemaken hoe dat hey. zich uh, gaat ontwikkelen. Maar het COA is toch ja. uh, een, een overheid uh, uh, instantie? Dus uh, ja, ja, uitvoerings. Ja, uitvoerings. Het is een uitvoerings... Maar het is toch van de overheid? Dus dan krijgen ze een boete. Dat is toch een beetje een vestzak verhaal? Ja, dat uh, het wordt natuurlijk van de algemene ja. middelen betaald. Dat is ja, wel duidelijk. Is maar goed, dat is een hele andere discussie. Oh, ja. We gaan even door naar de, naar de uh, politiek verder, uh, Jammer. Want uh, ja. jij, hebt, jij hebt bijna vijf en half uur geluisterd naar uh, de discussies over de toeristische visie. Dat klopt, hè? Oh ja, ja in, in, nou, inderdaad. In, in, in, even, <laughs> dus, <laughs> en, en in de raad en in de commissie is er totaal vijf ja. uur over gesproken. En ja, uiteindelijk is alles uitgelopen. Ja, ja, la, la, laten we het inderdaad, uh, inderdaad over even die hele uh, lange commissievergadering van begin deze maand ja, hebben. Ja. Uh, dat, want dat was al echt een, uh, moet ik zeggen, ook voor de volksvertegenwoordiging, maar ook voor de pers en sowieso de mensen die het volgden. ...waren dat sowieso de dinsdagavond, moet ik wel eerlijk zeggen, was... ...ik vond het soms geen taal aan vast te knopen nee, nee, eigenlijk. Nee, nee, het, ging, het ging zeg maar wel over iets, het ging namelijk over iets heel belangrijks: ...de toeristische visie, uh, 2040, hoe ziet Zandvoort eruit in 2040 op toeristisch gebied? Dat weet niemand. Uh, en, en mensen uh, hadden uh, in de commissie natuurlijk sowieso altijd een uitgebreidere inbreng... Uh, maar het was vooral ook de orde van die bewuste vergadering. Uh, uh, die opende met wat anders. Camping Sandervoer. Ja. daar zeg ik zo nog wel wat over. Uh, het, het was vooral die orde van de vergadering die het een beetje uh, de vrije loop nam. Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja. En, en gelukkig hadden we ter compensatie daarvan afgelopen dinsdag... Een raadsvergadering, maar uiteindelijk wel gewoon duidelijk de standpunten en zo naar ja. voren kwamen. Ja. En het belangrijkste was die 120-30 uh, uur regeling. Hè? Dat je je huis, ja. uh, mocht je uh, je hele huis dan voor 120 nachten verhuren. En dat, is terug, dat ja. wordt nu teruggebracht naar 30 uh, uren. Dat klopt, klopt hè? Ja. En, uh... Uh, dat klopt inderdaad. Het is, uh, is eigenlijk al een wens van een uh, aantal partijen... een aantal jaar inderdaad. En ja. Het is best wel bijzonder dat deze stap uh, nu wordt gezet eigenlijk. Ja. Uh, er is ook op een gegeven moment gezegd... Van, uh, eerst wilden ze het als losse maatregel nemen. Hè? Gewoon de toeristische verhuur inperken. Toen is op een gegeven moment gezegd... Uh, we betrekken dat bij de toeristische visie die naar de raad komt. Uh, en zodoende is er eigenlijk... Uh, uh, meerderheid gevonden, ook vanuit de wethouder, want het college is er ook achter gaan ja, staan uh, ja. uh, om het in te perken naar 30 dagen. Mm -hmm. uh, en daar over dat specifieke punt was afgelopen dinsdag nog wel een interessante discussie eigenlijk. Absoluut, ja. Uh, want uh, D66 en uh, de oudere partijstand voor de OPZ um, um, waren die, er niet bij, zeg maar. Die waren het daar niet mee eens en uh, dienden dus ook een voorstel in om dat tegen te houden. Mm -hmm. um, en dat levert nog wel een interessante discussie op. Want vooral de voornaamste kritiek van bijvoorbeeld D66 is dat al het huidige beleid uh, onvoldoende uh, gehandhaafd zou worden. Uh -huh. um, dus um, uh, dat was een van hun zijn, argumenten. Ja, dat klopt, ja. En, uh, nou ja, eigenlijk de meerderheid van de raad, uh, die hiervoor was, voor deze maatregel, uh, die benadrukte nadrukte eigenlijk gewoon dat uh, om de illegaliteit en de toeristische verhuur in te perken, uh, uh, dat, dat woningen worden onttrokken uh, van de woningmarkt, omdat. Ja, gewoon bepaalde eigen woningen gewoon onterecht worden verhuurd voor een hele lange tijd. Ja. Ook aantrekkelijke objecten voor investeerders. Uh, dat was dan, waren dan de argumenten die daar tegenover stonden. Um, en uh, ja, uiteindelijk, uh, wat ik al zei, uh, stond eigenlijk aan het begin al vast dat het ging halen. Maar het was aan zich wel een uh, interessante discussie. Absoluut. Die eigenlijk ja. ook wel. Um, ja, ook alweer veel zei over waar, waar bepaalde partijen staan op een onderwerp. Ja, begrijp ik. Dat dus was echt een, uh, een interessante verradering. Absoluut, absoluut. Uh, nou ja, jij noemde al de insprekers van zandervoerder. Kun je daar in het kort nog iets ja. over zeggen? Ja, zeker, met nadruk op kort. Ja, inderdaad. <laughs> en, ja, <goed>. uh, <laughs> precies, nee, dat, dat, dat, uh, ik, ik, zie ook, ik kijk ook alweer naar de tijd en ja, ik denk, uh, ja. er is ja. altijd zoveel te bespreken in het politieke. Je weet het uh, wel. Um, precies, ja. ja. En, uh, nou ja, Camping Zandenvoerder, ik zei het net al, dat was ook op die bewuste uh, dinsdagavond uh, 12 ja. maart. Uh, een protest, ook al voor het raadhuis, voor de ingang. Uh, eigenlijk tientallen mensen die zich daar verzamelden, ik, ik gok een stuk of veertig. Ja, uh, uh, uh, die ook later plaatsnam op de publieke tribune. <sus> er werden zelfs extra stoelen aangerukt uh, om in de gang ook mee te kijken. Uh, en die hadden eigenlijk wel een opmerkelijke inspraak om nogmaals aandacht te vragen aan de gemeenteraad. Ja, ...voor het verdwijnen van nog de enige normale camping die je hebt... Uh, ...zonder bungalow's en chalets... Mm -hmm. uh, ...om die te behouden. Uh, en eigenlijk was... Uh, uh, uh, ...ontstond er eigenlijk in die vergadering... ...tijdens de inspraak, wat helemaal niet uh, de normale gang van zaken is... ...ook weer discussie tussen partijen onderling ja, over ja. dit onderwerp. Klopt. En daardoor ja. hebben we uiteindelijk een uur geluisterd... ...en was er dus eigenlijk wel... Voldoende aandacht voor het geluid wat gehoord moest worden. Ja, inderdaad, dat ja, klopt. Ja. Ik wilde afsluiten met, met een uh, uh, uh, zeer teleurgestelde wethouder Hendricks over de parkeernormen in oh, ja. ja. Want dat was ja. ook, ook wel opvallend dat die even uh, totaal werd afgeschoten. Nou, ja, het was eigenlijk een mooi sluitstuk van een uh, commissievergadering die al lang duurde, maar ja. dus moest worden voorgezet op de woensdag 13 maart. Mm -hmm. um, de parkeernomernoten inderdaad. Nou ja, parkeren, een bekend uh, fenomeen in Zandvoort. Uh, uh, en dan ging het nu om de parkeernormen. Ja, dus, um, um, en een aantal partijen, best wel een meerderheid, namelijk ook het CDA en de VVD, uh, ja, uit eigenlijk openlijk twijfels over dit stuk en over, vooral over of dus we er nu over konden besluiten ja. of het besluit rijp is, zo noemen ze dat dan. Uh, en uiteindelijk werd die door een meerderheid uh, gezegd, dan kan de commissie beslissen... we gaan het niet bespreken, we trekken het in. Uh, want even voor de mensen die het politiek niet dagelijks volgen... de commissie geeft het altijd door aan de raad... als een hamerstuk of een bespreekstuk. Ja, maar het kan dus ook zo zijn dat uh, een dat is, stuk uh, intrekken... en dat gebeurde op dit moment. En ik heb het stukje teruggekeken en je zag wel echt... Ja. een. Uh, het is natuurlijk nooit leuk voor een wethouder. Uh, dat klopt. Het is natuurlijk nooit leuk voor een wethouder als nee. iets niet lukt. Of als nee, plannen misschien zo, ja. worden gewijzigd. Maar als je klopt. hele stuk wordt ingetrokken. En dat was ook wel zichtbaar te zien dat hij <coughs> daar uh, ja, niet, uh, niet blij, niet mee, blij mee was. Nee, nee, dat begrijp ik. Hey, we en, gaan uh, nog afsluiten. werken ook even tien minuten gesforst. Ja, de ja, ja heel heel goed, goed. Goed. nee, goed. We ja, gaan ja. afsluiten, Jammer. Want uh, volgens mij staat Karina uh, alweer te trappelen. En we willen toch een klein muziekje tussendoor nog even doen. Mag ik jou handen? Dank voor je medewerking en uh, ja. ja eind volgende maand uh, uh, ben je weer aan de beurt met de politiek. Plus uh, jij gaat voor ja. mij ergens ook nog een keer presenteren op techniek. Maar dat zien we later wel. Dank je wel, Ik ga even in mijn agenda kijken. Ja, ja, Oké, okay, goed paardweekend. Dag. Heel plezier. Nog. Dag, dag. Doe Oké, okay, I'm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 We luisteren dus naar Coldplay. Dat is We luisteren naar Coldplay en uh, ja, die kunnen het wel. Ja, die kunnen zeker wel aardige muziek maken, ja, dat klopt. Um, luister, wij gaan naar Carina toe. Want Carina, als het goed is, Carina staat in het museum. Dat klopt, Carina? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben uh, door de regen. Ja, dat uh, ja, is ik ik even aan. Ik zag een foto van Ik zag een je. mooie foto, ja. Kom eens op. Ja, je, bent, ja. je bent er wel helemaal uh, ja, klaar voor, hè? <laughs> was ja, enthousiasme zeker. geen gebrek, Karina. Uh, uh, luister, jij staat in het museum uh, bij de tentoonstelling Bunkers: Het uh, ja. te verborgen ja. verleden van Zandvoort. En Steen. jij gaat praten, als het goed is, met, ja. uh, met een bunker. onze nee, met een bunker, Nee, met ik onze groep. Uh, ik ga niet praten met een bunker. Nee, nee, nee. Die, nee, heeft nee, nee, nee. De, die heeft wel heel veel verhalen. Maar. Uh, jij gaat praten ga met Gerardo, die er heel veel van weet. Ja. Ga je, ga je ik gang, heb gang uh, Carina. Een tijd, een tijd geleden heb ik. Uh, Natuurlijk uh, met hem ook al een hele mooie bunkerwandeling gemaakt. Die ik iedereen kan aanraden. Oh, lekker warm hier trouwens. Uh, om te doen in de Zandvoort Waadleinduinen. Ach, daar is hij. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Welkom in het Zandvoorts Museum. Nou, hartstikke leuk. Ik kom hier voor de bunkertentoonstelling. Dat klopt. Het donkere verleden van Zandvoort gaan we bekijken. Neem me mee. Loop maar achter mij. Ik loop achter je aan. Waar gaan we beginnen? Ik begin hier eventjes. Oh, kijk. Okay. We hebben hier het kostverloren park. En Dick Bol, die heeft hier uh, jaren geleden opnames van gemaakt. Er waren toen nog geen drones. Dus hij heeft geëxperimenteerd met vliegers, met camera's. En op die manier heeft hij dus uh, ja, het hele gebied uh, in beeld gebracht. Het inventief nou weer, met een vlieger. Dus... En ja, ik zie hier het kostverloren park met ja. al die schattige... Huisjes, zo ziet het eruit, met al, helemaal mooi wit geverfd. Maar ja, het was natuurlijk wel voor iets anders bedoeld toen. Hè? Het waren eigenlijk manschappenbunkers uh, voor de ja. Duitsers. En na de oorlog zijn die meteen eigenlijk gebruikt ja, om mensen onderdak te verlenen. Want Zandvoort lag in puin, een groot deel van het dorp was afgebroken, mensen geëvacueerd. En ze moesten toch terug en uh, de woningnood was hoog, nog veel hoger dan nu. Ja. Maar uh, er ja, moest wat uh, gevonden worden, dus er werden ook mensen in dit soort bunkers uh, ondergebracht. Ja. En later zijn het dus vakantiewoningen geworden. Precies, later zijn het inderdaad vakantiewoningen geworden en nu is het een uh, idyllische plek, kan je wel zeggen. Ja, ja. maar um, wie zijn eigenlijk degene die deze tentoonstelling uh, uh, samengesteld hebben? Nou, dan moet ik allereerst een compliment geven aan onze directeur Hille Janssen. Uh, Stefan de Groot en Anne-Marion uh, die hebben uh, ja, de schouders eronder gezet... en een fantastische tentoonstelling uh, samengesteld... met heel veel uh, meest uiteenlopende materialen... zodat je toch een heel goed overzicht krijgt... van ja, die donkere periode in de geschiedenis van Zandvoort. Ja, want er is van alles te zien... en we lopen nu al eigenlijk tegen iets heel moderns aan... wat echt voor het eerst is in dit museum... Toch? De belevenistafel. De bele ja, de belevenistafel. En dat is iets wat ontzettend aanspreekt. Ook met uh, namen voor de jeugd. Je hoeft mij iets aan te raken. Ik doe dat nou eventjes. Hè. Ja. Leuk op de radio. Ja, ik zie de kaart van Zandvoort. Ja, en uh, je tipt een rode punt aan. Je krijgt een foto te zien met een vraagteken. Tip je op het vraagteken. Allemaal touchscreen, supermodern. Oh. En wat staat er? De wildkrabbersperren, nummer 134 in het kraamsvlak in de Kennemerduinen. Oké, okay, dus bij elke foto die je aantikt is een beetje informatie te zien. Ja. En onder de belevingstafel daar hebben we dan ook meteen aan gedacht. Ja. Uh, want dat is de tweede functie die bunkers nu hebben. Ja. Wij overwinten hier. Uh, en als je dan erin kijkt, dan zie je... Vleermuizen. Ja. Ja, dus uh, wat fijn dat de vleermuizen daar dan nu ook in kunnen... Hangen, slapen, slapen. overwinteren. Heerlijk, hè? We slapen. Ja. Zeker. Ja, nee, dat is een, een hele goede functie, een, een vorm van hergebruik. En um, met name in de waterleidingduinen zijn er een aantal bunkers ingericht... als overwinteringsplaats ja. voor deze schattige beestjes. Ja. Nou, en dan zien we een prachtige foto van de waterleidingduinen... met een vos, een, een hert en een fosand... Echt heel mooi gedaan. Maar we gaan eventjes naar rechts. Ja. En dan, ik vroeg net aan jou, uh, zijn er nog echt dingen uit de bunkers gehaald of bewaard of geleend? En toen zei ja, dat hebben we dan hier. Want hier is een soort bunker nagemaakt. We zijn nu in een bunker. Ja. En wat zien we hier hangen? Nou, wat we hier zien hangen is een echt uh, authentieke uh, bunkertelefoon. Deze komt uit een bunker in IJmuiden en is dus ook uh, daadwerkelijk uh, gebruikt. Ja, dat soort materiaal heeft allemaal gewoon uh, gefunctioneerd. Ja. Net als uh, bijvoorbeeld oude munitiekisten die gevonden zijn in bunkers. Uh, kisten met patronen, van alles kwam je, je daar tegen. Helmen, gasmaskers. Uh, het is allemaal ook hier verderop in vitrines te zien. Wat er allemaal uh, gevonden is. En op die manier krijg je toch een goed beeld ja, hoe men daar geleefd heeft. Want wat voor soorten bunkers waren er nou allemaal? Uh, nou, je had geschutsbunkers. Uh, domweg gezegd bunkers waar kanonnen in stonden. Uh, manschappenbunkers waar ze in hebben overnacht. Uh, met z'n zessen tegelijk, hè, toch? Vaak met, ja, vaak met z'n zessen tegelijk. Ja. Uh, met nauwe stapelbedjes. Het was niet comfortabel, maar ja. Het was echt utiliteitsbouw natuurlijk. Uh, Puur de functie, dat was het ja. belangrijkste. Ja. Uh, je had uh, ziekenhuisbunkers, kruisbunkers, wasbunkers. Gewoon allerlei soorten bunkers had je. Munitiebunkers. Uh, voor allerlei doeleinden werden er dus wel uh, bunkers uh, gebouwd. En hoeveel bunkers uh, hebben we hier nou eigenlijk in de omgeving Zandvoort? Nee. Hmm, rondom Zandvoort zijn er ongeveer 830. Dat is een enorm aantal natuurlijk. Uh, en... Om even een ander voorbeeldje te geven, rondom IJmuiden zijn er meer dan 1300 gebouwd. Dus er was echt een enorme bouwactiviteit hier in de duinen. Ja, want wij lagen natuurlijk heel strategisch. Uh, wij lagen hier strategisch. Uh, Engeland is natuurlijk niet zo ver. En uh, IJmuiden was een belangrijke vesting vanwege de haven, de sluizen en de pieren. En uh, in de eerste jaren van de oorlog, uh, toen hadden ze nog niet van die goede navigatiemiddelen. En werd dit gebied als aanvlieggebied uh, gebruikt voor de ja. bommenwerpers richting Duitsland. Want dan kon je uh, die pieren goed zien en dan wist je dat je goed zat en dat je dan uh, richting het oosten zou vliegen. Ja. Ja. Dus daarom werd hier ook heel veel luchtafweer geschud, uh, rondom Zandvoort en in de wijde omgeving uh, neergezet. Ik krijg het wel een beetje benauwd. Alsof we, ja, het is natuurlijk nagemaakt, maar je voelt wel hoe, uh, ja, hoe niet fijn het is om in een bunker te zitten. Uh, we gaan even weer verder, want ik zie hier uh, iets over het strand. Um, hoe het strand eigenlijk vol lag met, ja wat zijn dat eigenlijk allemaal? ijzeren, ijzeren... waaiers lijken het wel. Nou, het, het, het lijkt een beetje op een kurkensrek. Hè? Ja, zullen er even heen lopen? Want dat is dus echt een echte van die tijd. Ja. Is het zwaar? Uh, nou weet het. Ja. Ja, ik, ben ook, ik ben ook niet meer de jongste, maar ik heb op het moment last van mijn rug. Maar Wel ja. uh, nou, fijn dat je hem toch wil optillen dan. Tuurlijk. Wat een apart ding is dit. Ja. Het hele strand was bezaaid met uh, gesperringen. Vaak voorzien ook van, uh, uh, van explosieven. Dus als je met een landingsboot, met een vaartuig aankwam... En je raakte zo'n versperring aan, dan vloog je met z'n allen de lucht in. En ze hadden overal op het strand dit soort dingen neergezet. Duizenden van deze dingen. Uh, het is net een kurkentrekker, die werd in het zand gedraaid, goed diep, dat hij die stevig stond. Je ziet, uh, hij is voorzien van een aantal ogen en daar zat dan prikkeldraad tussen. Dus je had gigantische prikkeldraadversperringen overal op het zand en in de duinen ook. Dus na de oorlog moest dat allemaal weer eruit gehaald worden. Ja, dat werd allemaal opgeruimd en uh, op diverse plekken. Als je zou gaan graven, mag natuurlijk niet. Maar dit soort dingen kun je nog wel eens uh, aantreffen. Ja, want... verroest en onder het zand. Ja. Dat moeten we eigenlijk eens even aan Jutters geluk vragen. Of zij nog wel eens iets uit die tijd uh, terugvinden natuurlijk. Want daar ben ik uh, vanmorgen ook geweest. Oké. Okay, ja, ja maar, uh, en als we dan uh, recht voor ons kijken, zie ik ja. eigenlijk... Een heel erg mooie tekening. Ja. Wat is dat voor tekening? Schilderij. Ja. Ik zal er wel even een foto van maken. Dan kan iedereen het nog even zien. Wat is dit voor... Uh, het ziet er... Ja, het is echt heel uh, mooi getekend. Maar waar, waar stond deze tekening? Waar uh, hing deze tekening? Deze tekening die zat in de kantinebunker mm. in, uh, in het, zu in het uh, zuid... Uh, bij batterijen Zander, Zuidzand... Um, daar is een grote kantinebunker en daar zitten echt hele mooie tekeningen in. En die tekeningen die werden vaak gemaakt door soldaten die vaak niks te doen hadden na hun reguliere dienst. Uh, dan hielden ze zich bezig met uh, ja, beschilderen van bunkers. Uh, soms met, met uh, fascistische treten, maar ook vaak met uh, ja, soms wel filosofische teksten of teksten uit, uh, uit, uit liederen en dat soort dingen. Of ja. ...stadswapens uit de plaats waar ze afkomstig waren... ...om, ja, ik, ik noem het altijd om maar iets van een, een thuisfeer te creëren. Ja, want ik voel me, want dit is ook weer uh, een nagemaakte bunker... ...en het lijkt net of we bij iemand in de woonkamer zitten. Klopt, want um, Zandvoort is voor een groot deel uh, verwoest... Uh, ...afgebroken door de bezetter... ...om dus plaats te maken voor bunkers. De mensen werden geëvacueerd, die werden geacht zo snel mogelijk vertrekken en uh, het gevolg was uh, dat huizen werden afgebroken, maar de uh, inboedels, ja, die werden vaak gebruikt door de soldaten in de bunkers om toch maar iets van comfort te hebben. Dus je kon daar complete ameublementen aantreffen, stoelen, keukenmateriaal en zo, alles eigenlijk geroofd uit de huizen van de zandvoortjes die dus gedwongen werden om te evacueren. Ja. Dus dat kun je hier dan ook zien. Uh, ik zie daar een enorme wand. Dat is eigenlijk uh, een hele mooie luchtfoto van Zandvoort. Daar begin je meestal de rondleiding mee, toch? Uh, ja, want um, eigenlijk uh, de opzet van de tentoonstelling is... dat je het donkere verleden instapt... en dan langzamerhand teruggaat uh, naar het begin van de oorlog. Maar met name voor rondleidingen voor kinderen, vind ik het zelf uh, makkelijker om het chronologisch te doen. Dan begin ik voor de oorlog, ja. zoals Zandvoort eruit zag, uh, met strandtaverelen, met, met uh, druk strand uh, wat bezocht wordt, prachtige huizen, geen twee huizen waren hetzelfde, zodat men een indruk krijgt van hoe het er vroeger uitzag. Kijk, het station is een, een heel goed... Ja. ...oriënteringspunt, dus dan weten de mensen precies waar we, ja. waar we zitten, de zeestraat. Nou, dan, dan, dan weet iedereen uit Zandvoort uh, waar we ons op dat moment uh, bevinden. En dan krijgen ze een goed beeld van hoe Zandvoort eruit zag. En dan wandel ik heel rustig... Uh, naar een soort uh, tijdlijn. Uh, Carina, mag ik even ja? interrumperen? Want uh, ja, er oh. zit nog een gast te wachten. Zo, dus als jij zou kunnen afronden, ja. heel graag. Mag ik ervoor, Geert? Ja. Ja? En wat je is, is Hans? Nou, als je kunt afronden, eventueel, dan. Uh, ja, hoor. Het is ja, want, want, een zeer interessant gesprek. Uh, ja, dat is eigenlijk. Ja, weet, dat weet ik wel. Je kan een komt half uur. Mooi. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp Zeker. Dus, Eigenlijk, Geert, ik wil even. Wij moeten afronden, maar. Wat maakt het dat mensen hier naartoe moeten komen om deze tentoonstelling te komen bekijken? Mooie vraag. Uh, het belangrijkste vind ik uh, dat het een, uh, ja, een zwarte bladzijde uit het verleden van Zandvoort is. Uh, die vaak uh, niet goed wordt benoemd. Omvloers wordt daarover gepraat. Uh, en deze tentoonstelling biedt een heel goed beeld van uh, Zandvoort in die tijd, in die donkere jaren... En voor een heleboel mensen, uh, het zijn zandfoto's, maar ook mensen van daarbuiten, wordt het toch wel heel erg duidelijk van hoe die tijd uh, hier geweest moet zijn. Precies. Nou, het is een de bunkerwandeling. Ja, het is een, in ieder geval een heel, heel interessante tentoonstelling. Ja, ik, ik ga hem ook nog even rustig bekijken. Want hij ja. is tot ju eind juni beschikbaar. Ja, eind me? juni. Eind ja, juni, eind hè? juni. En, uh, dus ik zou ook iedereen aanraden om naar het Zandvoort Museum te gaan om deze tentoonstelling ja, ja. te bekijken. Uh, ja, Carina, ik mag, ik jou, verder lopen. mag ik jou heel hartelijk danken voor je bijdrage? Zeker. Girardo, natuurlijk ook. Ja. Gerard, bedankt. Uh, en hele fijne paasdagen. Ja, en, en jullie ook, goede paasdagen en veel eieren. We, en we <laughs> okay. gaan even luisteren naar een nummer uit uh, The Passion. The Passion ja. Uh, oh ja, dat is heel mooi. En dat, uh, ja, dat was afgelopen week, is dat uitgezonden donderdag, ja. uh, donderdag op, uh, op de televisie. En, uh, en nu al bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, ongelooflijk, ja. Komt-ie. Komt-ie. Carina, hier, live op ZFM Zandvoort... Sorry Wat ik je zeggen wil is sorry Maar jij gaat weg, het is voorbij Ja echt voorbij Sorry Ja ik moet gaan maar ik zeg sorry Weet het is misschien wel hard Maar jij gaat weg Het is te lang Alleen jij Weet dat ik om je geef Ik heb voor jou geleefd We blijven vrienden Alleen jij weet dat ik van je hou, maar het is te laat. Het is over spullen. Ik heb van jou nog zoveel spullen. Mag ik ze houden hier bij mij? Alleen voor mij Alleen voor mij River Hart van jou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 het is over. Stilte. Het maakt me bang, die grote stilte. Je was zo druk, het is voorbij. Ja, echt voorbij. Ja echt voor mij. Ja, dit is de uh, passion. Uh, volgens mij heet het uh, stilte ofzo. Ja, um, mooi. Ja, applaus, applaus, applaus. applaus. Maar We gaan over het. Uh, we gaan iets uh, heel anders heel doen. Anders doen heel anders. Dan, we gaan namelijk praten over golf. Ja. Een van mijn en passioen. niet de vw-golf. Nee, uh, het echte golf. Met het echte golf. Peter Bruining van De, de Zandvoers. Hè? Ja, klopt. De club. En, um, nou, ik heb de, de website uh, gekeken af, afgelopen week. Het, uh, het gaat goed, hè, met de club? Ja, we mogen helemaal niet mopperen. Hoeveel nee. leden hebben jullie eigenlijk? Nou, we zitten nu op zo'n 150. 150, ja. dat is wel redelijk, ja. Het is, ja. het is niet op de kermen, maar het is bij de, bij de sport al het daar. Het is he, de, op de dunes, het duintjesveld. Dunes, ja, ja, inderdaad, ja. Sportcomplex, ja. om het dan maar zo te ja, zeggen. En jij bent voorzitter, Peter. Uh, hoe, lang, hoe lang doe je dat al? Ik krijg ontzettend veel kraak binnen, klopt dat? Ja, maar je kan hem ook uh, afzetten, hoor. Maar niet zo heel veel uit. Ja, dan verhaal ik, ik verstaal ja. het je zo beter. Ja, waarom? Ja. Maar jij bent voorzitter. Hoelang, ik ben voorzitter. Ho ho Hoe lang doe je dat ja, dan? Dat, ik doe het alweer een poosje, drie, vier jaar. Oh, okay. Ik vind geen opvolger, ja. dat is gewoon. Ja, maar <laughs> dat is bij jou, Hans. <laughs> dat is bij meer verenigingen en zo. Ja, ja, ja, ja, ja Nee, maar doe het doet met plezier. Het ja. is gewoon verschrikkelijk leuk. Ja. We hebben een uh, ontzettende mooie baan. Dat ja. wil ik ja. eens even in eerste instantie benadrukken. Het zijn acht hols, hè? En nee, nee, nee. We hebben het overigens. Een echte leek in de zaal, ja. <laughs> negenhalsbaan En ik denk dat het een van de allermooiste negen banen van, van Nederland is. Nou ja, want je loopt je... daardoor een stuk duingebied wat uniek is. Ja, ik heb uh, uh, een lijst gezien van leading courses. Uh, ja. uh, daar stond ik, geloof ik, 21 of zo. Ja, dat, dat uh, is, maar dat is, er wordt een heleboel andere uh, dingen ja, ook bekeken. Ook, ja, en uh, ja, ja, ja, die leading courses heeft erg te maken met hoeveel mensen gewoon reageren. Ja, ja, dat ook. En, ja, en we hebben natuurlijk ja. toch een, een heleboel uh, ja, die daar spelen. Ja. want het is vrij uniek. Je stapt op je fiets. Je, je, ja, heerlijk, ja, je, je doet zie, je tas op je rug. En vijf, je gaat negen hals lopen. Vaak mensen met de brommer of met een fiets. Ja, met de tas op is, de rug. En ja, dan, uh, richting, is, uh, uh, het is perfect. Ja, en ja, golfen is en blijft natuurlijk gewoon een ontzettend leuk spelletje. Ja. Het is stom, simpel. Een stukje ja. gras met een gaatje erin. Een balletje. En, en, en, en sla maar. En, en, en dat moet je gaan doen. Ja. Ja, het liefst rechtdoor. Hè. Dus, uh, ja, en dat is gewoon al, dat is een beetje een kunst. Ja, maar het is geen mogelijke baan eerlijk gezegd. Ik heb hem zelf ook een paar keer gespeeld. Nee, je moet echt rechtdoor spelen. Want andersom. Je techniek hebben. Ja. Kijk, en het is een beetje des mensen Wolfers ja. willen ver. Ja. En die proberen dan in ene keer wat we dan noemen de green of mm -hmm. naar het vlaggetje toe te slaan. En als je dat nou even achterwege laat, ja. Ja. een van onze uh, helaas overleden matchplay spelers, uh -huh. die zei aan de Peter: het is heel simpel. Je moet gewoon het balletje in het spel houden. Ja. Dan win je. En dan had hij gewoon gelijk in. Nee, en die dat sloeg dat, dat, 40, 50 meter. Hij komt wel verder, maar ging ja. gewoon niet verder. Ja. Hoe speel je ja. zelf? Wat is jouw handicap? Ja, dat gaan oh, van nou, van we nu 24-9. <laughs> maar ik maak het op het ogenblik okay. niet waar. Als je me vanmorgen gezien had in de regen, denk ik dat ik 54 meter ja, ja, ja, ja, ja, ja. had gehad. <laughs> het, is, het is niet alleen het spel. Wat wij proberen uit te dragen als golfclub de Zandvoerstel samen met de Junes, is dat het een sociaal gebeuren is. We organiseren op woensdagmorgen. En dat zijn allemaal wat, wat oudere mensen. Donderdagmiddag, donderdagavond voor de werkenden. Zaterdagmiddag, we hebben een matchplay... Even een raar voorbeeld. We organiseren matchplay. Is een bepaald spelletje. Dan ja, je op, ja, eigenlijk één, helemaal één, eigenlijk, niet golf. Ja, maar je speelt ja. één op één. Je speelt ja, tegen elkaar. Tegen ja, ja, dus daar ja. zit eigenlijk een competitie in. We hebben dan 150 leden. Aan die matchplay doen 60 mannen mee. Zo, dat is mooi. Moet je je voorstellen als dat op de Haarlemmermeerse gebeurt met ja. 1200 leden. Dat ja. daar 40% mee gaat doen. hebben ze 480 man ja, staan. Dat bedoel ik ja. Kan niet. Ja. Er zijn een aantal mensen die gewoon heel graag bij ons lid zijn. Juist voor dat matchplay. Mm -hmm. Het sociaal gebeuren is... Het clubhuis is leuk... Ja. De familie Lancaster, helemaal Paula, doet haar uiterste best. Ze heeft nu weer wat nieuws. Dat is op, op donderdagavond kun je voor 10,50 euro heerlijke dingen eten. Ja, heb ik gezien, en ja, het is ja. een groot ja. succes. Van golfers, ja. maar ook van niet-golfers. Daarnaast zit het ongelooflijk belangrijk. Mijn schoonzusjes die heb ik zo gek gekregen om wetkoos te worden. En die organiseerden de Ladies Day op dinsdagmorgen of dinsdagmiddag. Het, als je dat feest ziet, die meiden doen zo verschrikkelijk veel leuke dingen. Ja. Maar het is een heel sociaal gebeuren. Ja, ze zijn begonnen met tien uh, mensen, vrouwen. En ze hebben er nu twintig. Ja. Maar, maar ik, ik, ik doe helemaal niet aan golf. Maar stel dat ik uh, ja. wil gaan golven, kan ik gewoon bij jullie dan ja. terecht. Dat is ook het unieke van de dunes. Mm -hmm. Je kunt gewoon een GVB. Je moet je GVB, je golfvaardigheidsbewijs halen. Dat, ja. was dat vroeger, moet je wel halen. Ja, een traject van weken en toestanden, les en hoop theorie. Je kunt. Op de Dunes kun je voor 99 euro kun je GVB en een D. Dan worden je de basisprincipe van het golf bijgelegd. Ja. Als je dat goed afsluit, dan krijg je zogenaamde baanpermissie. Dan kan je een baantje gaan lopen. Nou, we hebben een project gaan we nu opstarten vanuit de Golfclub om die mensen te begeleiden. Want je kan nog niet zoveel, hmm. maar je, weet, je zou moeten weten hoe je het zou moeten doen. Ja. Nou, dan kun je daar. Je hoeft niet, niet heel duur lid te worden. Geen jaarkaarten. Je kunt wat we dat noemen een superdeal. Kon je acht keer spelen. Je krijgt nog een ballenkaart. En dan kun je gewoon echt kijken van is het wat voor mij. Ja. En wij proberen ook op de seniorenmarkt binnenkort. En met het duintjesveld overleg. Juist de senioren te krijgen. Er wordt in de sport heel veel naar de jeugd gekeken. Het is mm -hmm. ongelooflijk belangrijk. Dat die, uit die achter die laptops vandaan komen. Maar de senioren ook. En je kunt gewoon met een groepje lekker gaan spelen. Je bent echt in prachtige duinen. Als het zomer gaat worden, dat was het vandaag jammer genoeg niet. Nee, niet echt. Nee, nee. Dan ben je ontzettend leuk en lekker bezig. Ja. Ik doe het bijvoorbeeld heel veel met mijn vrouw, ook op vakantie. Ook leuk. Ja. Je bent gewoon Natuurlijk. hartstikke lekker bezig. Ja. En je loopt, en je loopt hier anderhalf, twee uur. Je drinkt een kopje koffie. Of in sommige gevallen wil er ook wel eens een wijntje en een bitterballetje achteraan komen. Je hebt een gouden dag. En je ja. bent ben uit huis vandaan. Dus ik kan dat niet genoeg benadrukken. Mm -hmm. Kom uit die stoel vandaan. Hans doet het ook zelfs. Kun je nagaan? Ja, ik kun je nagaan. Maar het valt mij op als ik zo op de website van jullie kijk. Dat er enorm veel georganiseerd wordt. Ja. ja. Ja. Ja, ik bedoel, ja. uh, maar dat moet ja. toch allemaal gebeuren en, en er zijn een hoop vrijwilligers ook bij de club en zo? Eh, de, de, de vrijwilligers zijn beperkt tot drie, vier mensen, okay. maar dat is in iedere club zo. En dat, uh, dat ik mag dit... zeggen dat ik een goed bestuur omheen heb. Oh, dat is op belangrijk. En die, ja, ja. Uh, die, die, die doen wel wat. Ja. Nou, bijvoorbeeld Erik Fransen, die spinningmeester hier van Schaatsen. Ja, en die ja. zit ook weer bij mij in het bestuur. Oh, okay. Nou, jullie ja. wel bekend, uh, de man van Hannie Hogenkamp, Oogenkamp. Ja. Hogenkamp. Ja. Maar, uh, is het is het golf... Uh, ik heb ooit een, uh, een aantal programma's gemaakt uh, van de PGA. Hm. Voor Heineken. Ja. Uh, uh, mijn, mijn visie was uh, dat in Nederland uh, het golf toch wel heel erg... Uh, ja, Elitair is? Een soort elitaire... Uh, nou, minder is dan dat in, Is dat minder geworden? Het is eigenlijk totaal ja, omgedraaid. Dat ja? Maar mij ook, ja. ik moet ja. ook aan de andere kant toegeven dat er ook een heleboel... Er, is, er zijn twee delingen Je hebt het Engelse principe, je kunt gewoon lekker overal Precies. spelen. Als je in Zuid-Engeland komt, heeft ja. ieder plaatsje een baan. Ja. En je hebt hier de prestigieuze banen. Zoals de Noordwijkse, uh, de Dutch, de, Heel de verse... International... Er zijn banen die gewoon door mensen die wat meer te besteden hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Die leggen een baan aan en die willen liever geen, wat wij dan noemen fee spelers. Die willen wel gasten meenemen. Ik heb dan het geluk dat ik af en toe op de Dutch mag spelen. Omdat een vriend van mijn zoon daar uh, mm -hmm. een van de oprichters is. Mm -hmm. Maar dan kom je normaal kom je daar nee. gewoon niet, niet nee, op. Klopt, nee. En dat, dat maakt maar de golf dan een beetje ja selectief, ja. elitair. Maar... Als je naar het aantal golfers kijkt, ik geloof dat we er 250.000, 300.000 ingeschreven hebben bij de NGF. Dan is dat misschien 1%. Ja, en ja. je hebt natuurlijk een hoop openbare banen zoals ja, Spanenbouwde. Ja, ja. En je, bedoel je bedoel kunt de meer, ze kun je ook gewoon privé ja, in kopen. Ja, en cool. er zijn gewoon een heleboel high low kun je gewoon... Ja. Ja, ik ben ooit een Prima. keer in, uh, in uh, G G Glen Eagle geweest. Ja. En uh, nou prachtige baan, prachtige ja. sfeer. Ja. En het leuke vond ik daar dat de mensen gewoon aan de zijkant staan met een. Met een pot Guinness bier ja, ja. in hun hand en uh, uh, alles volgens de regels doen, maar wel heel uh, heel dicht bij, ja, bij, ja, bij, ja. bij het volks. Ja, ja. ja. Veel meer dan ja. hier. Ja, hoor. Ja. Hebt, ik heb daar ook banen gespeeld en daar staat gewoon uh, beware of pedestrians die lopen gewoon op een wandelpad en je Precies. mag niet afslaan als er iemand loopt nee. te wandelen in nee. de baan. Nee, dat klopt. Yes. En dat, maar dat begint in Nederland steeds meer te komen doordat gewoon een vorm van, van sport van ja, gewoon gezellig bezig zijn precies. met je lichaam. En de NGF doet er ook veel aan. Die ja. hebben dan het rode broekenproject gehad van, <laughs> van het eindelijk ja. is van hier. Het zijn vaak ja. verschoten broeken. broeken. Ja. Het is in Engeland en in Schotland en in Ierland is het gewoon ja. een volksport. Ja, ja dat klopt. Ja. En dat, dat ja. moet het in Nederland eigenlijk ook zei, worden. elk plaats ja. heeft zijn eigen baantje. En dat is het unieke van Zandvoort. Ja. Wij hebben onze eigen baan. Ja natuurlijk. Ja. Ze noemen het wel eens de kleine zusje van de Kennemer, maar uh, zo moet je het misschien ook zijn. Zo... Nou, ik zie dat andersom. Oh. Dus ja. <laughs> ah, Kennemer, kleine Ken... broer van... Uh, ja, de, de Kennemer is natuurlijk een unieke baan. Laat dat wel ja, wezen. Ja. Dat noemde je ja. het net al. Dus uh, één keer in het jaar mogen de uh, Zandvoortjes ja, daar Ja, dan wil je even naartoe ook, want uh, dat komt terug. Uh, heb jij begrepen of niet? Ik heb begrepen uh, in de wandelgangen gehoord dat... Het uh, is een aantal jaren niet ja. meer georganiseerd. Dus dat uh, Zandvoortse golfers... En je moet in Zandvoort wonen. Ja. En als je geen lid bent van de Kennemer, zou je daarvoor kunnen inschrijven. Speciaal voor niet-leden, ja, ja. Dat is ja. zo'n honderd ja. leden. Hè? Waarschijnlijk in juli komt dat weer terug. Ik heb geen idee precies wanneer. Nou, ja, meestal dus was het in juli is, vroeger, ja. maar nou, ja. we gaan er misschien niet voor horen. Nee, hoor, het zou maar, wel leuk zijn, toch? Ja, ik, wij willen het andersom ook wel doen. De, de ja, ja, dat we ja. de leden uitnodigen. Ja. eens dus Even kijken hoe ze zich dan... Het is even ja, ja, ja. wat smaller ja. en wat breder. Hoe lang, hoe lang bestaat het al? Onze club, ja? 35 jaar. 35 okay. jaar. Ja, we hebben vorig jaar ons 35-jarig jubileum gevierd. En uh, uh. dat hebben we weer met een feestje. We organiseren veel feestjes. Ja, nee, De ja, tweede paasdag wel, heb ik weer een, een, een golfbrunch. Dus ja. gaan we eerst met een. Met eieren Ja, lekker. Ja, eieren, overal zo, eieren. Ja, overal ja. Eieren. <laughs> ja leuk. Hij gaat er hoop dan. tijd in zitten, ja. denk ik. Hè? Eh, nou, in het golven zelf valt wel mee. De organisatie is wat meer af en toe, ja. ja, ja maar precies. dat is, uh, het, het is, het is het waard. Ik bedoel, als we een beetje knap weer hebben en je zit dan met z'n allen aan het ontbijt en er staat een mooi buffet, dan ja. heb je gewoon weer feest. Ja. Dus ja. We proberen feest te bouwen. Dat ja, dus, nou ja, het, ik... Ik hoop binnenkort met dit te spelen daar. Ja, nou je bent van harte uitgenodigd. Ja, dankjewel. Maar jij kan heel goed spelen. Nou, heel goed. Heb ik wel gehoord hoor. Ik heb 24, 25. Ja, daarom. Dus een ideale handicap. Kun je op alle banen smakjes spelen. Ja, dan sla je over door een bal rechtdoor. Daarom. Ik heb wat voor je meegenomen Hans. Kijk eens. Kijk een tietje. kost het tegenwoordig? Een om een beetje het prestigieuze aan te gaan. Moet je even uitleggen wat het is Rolex logo erop. Zien aan de kijkers? Oh nee, we maken radio. het is ja, een stukje houdt waar je balletje op legt voordat je gaat afslaan. Dat heet een tietje. Okay. Ja, en deze is uniek, want er staat het Rolex. Ja, uh, je nee, nee, ziet Rolex overal een ja, ja. sponsor. Ja, ja, voor precies. die kleine b Hé, Een auto nog, hè? Ja, de Rolex, ja, ja, <swek> ja, inderdaad. Peter, mag ik je hartelijk danken voor jullie ja, komst? Uh, uh, jullie bedankt voor de aandacht. Ja, ja dankjewel goeit. en veel succes met je club en een heel goed paasweekend nog. We gaan afsluiten met muziek We nemen meteen even afscheid. Want mijn collega Ger. Uh, Isabel uh, van de Techniek. Uh, en, en, en jij zelf Hans Botman. Van. Want jij hebt ook namelijk het, de, de redactie. De gedaan. redactie ook nog gedaan. Ja, inderdaad. dat is niet gering hoor. Hans. Doe, doe, nee, dat klopt. Ja. Dat hulde, hulde. Even eventjes twee maanden. En ja. dan. Maar goed, in ieder geval, we gaan afsluiten met. als het goed is, uh, met, met, een, met een stukje muziek. Ja, een stukje muziek. Erik Kletter natuurlijk, ja. Ja, ja natuurlijk. Je en kent het iedereen, een heel, iedereen een heel goed uh, Paasweekend. He. En voor het luisteren. Geniet ervan.